Zullen we ze een rand opmaken? Ja. Wat weten we nu al? We weten hoe de inbrekers eruit zagen en waarschijnlijk ook hoe ze zich verplaatsten. Die Mercedes brek die er in de buurt gezien is. Ja, yes. zou moeten lukken. Even laten checken kan je kwaad, Peter? We hebben toch de nummerplaten? Hier, kijk. Een NRS 625. Ja, Zelfs een sleutel van de winkel. En de alarmcode. Maar niet die van de safe. Blijft raar, hè? Blijft raar. Ik bedoel, als je dan toch al die moeite doet. Dan nou, dan dan misschien zit juist daar de oplossing. Heren, op het succes van ons onderzoek, Ja. Het is goed, hij zo'n duvelke. Vooral als je glas een beetje omhoog houdt... en de zon de kans geeft om dat goudgele vocht omkratzen. En als je dan je hoofd een beetje schaalt... Guido, we zitten hier niet op het terras om een reclamespot te maken. We zijn met een onderzoek bezig, weet je nog? Oh, wat een geluk dat hier nog iemand is die ook aan het werk denkt... en niet alleen aan het genieten. Niet waar, commissaris. <hijen> wat wil je daarmee zeggen? <laughs> alleen maar dat duwenduvel al lang leeg is hè. wij moeten er nog aan beginnen. Enfin, euh, brigadier. Wat dat onderzoek betreft, hebt jij nog iets interessants genomen van Vermeulen? Ja, hij heeft vingerafdrukken gevonden. Ja? ja, dat is een prestatie voor Vermeulen. En wat voor vingerafdrukken? En, en waarop? Eh, op de Vlotter, waarin het cryptogram in zat. En dat zegt u nu pas? Ja, en we weten ook al van wie ze zijn. Versavel, moet ik het eruit sleuren of wat? Van wie zijn ze? Van u. <laughs> Meneer Versavel, dat was een zwakke poging om grappig te zijn. Ik had ook dan zo geslaagd. <laughs> Met andere woorden, Vermeulen heeft niets verdachts kunnen vinden. Ja, het zou me sterk verwonderd hebben als dat wel het geval zou geweest zijn. Uh, ook niets over de herkomst van die springstof? Uh, Experts van het NIC zijn met ontsteking bezig, dat wil zeggen, met uh, wat er van overblijft. Ze vrezen dat de oorsprong van de Semtex niet te achterhalen is. Dat is niet moeilijk. Dat spul wordt met containers vol verhandeld. Iedereen die nog maar een halve connectie heeft met het milieu... ...kan het thuis krijgen. Ja. En daarbuiten hebben we alleen die verdachte Mercedes-station-car... ...met nummer plaats. Ja, die meer dan waarschijnlijk gestolen is. Nee, nee, nee. Ja. We kunnen ons beter richten op die beveiligingsfirma. Ik kan er nog altijd niet bij dat die inbrekers zomaar in staat waren... ...het alarm te laten uitschakelen. Hm. Maar dat is toch verdacht? Ja, die firma vindt dat helemaal niet verdacht. Het schijnt wel meer voor te komen dat Jean-Luc Vroom... zijn zaak na sluitingstijd bezoekt... ...en dat hij dan het alarm laat uitschakelen. ja. ja. Hij blijft meestal ongeveer een uur en dan schakelt hij het alarm weer in. Misschien spreekt hij daar wel af met een maîtresse. Of met een minna. Ja, natuurlijk. Ja, maar vandaar die chambres separeren en, en die champagne en die sfeerverlichting. Hm uh, uh, Versavel. Guido. Guido. Zou het geterf vinden om mij met de commissaris alleen te laten? Ik heb nog iets met hem te bespreken onder vier ogen. Ik heb je toch niet op bepaalde ideeën gebracht? Wat? Oh, nee, nee, nee, nee, nee. Je kunt gerust zijn, het is puur zaak. Tot morgen, gedaan. Pieter, eh, voorzichtig. hè. Ik spreek u morgen nog wel. Ja. Uh, je moet mij niet verkeerd begrijpen, Vanin. Of mag ik Pieter zeggen? Pieter is goed. Maar ik zie dat het al laat is en ik moet eigenlijk dringend naar huis. Oh, wacht er iemand op u? Nee, lang niet meer. Maar, eh... Uh... Oh, goed, dan loop ik even met u mee. Ik zal haar niet onderuit kunnen, zeker. Uh, ja, ik wou u even alleen spreken, omdat procureur Beekman mij gevraagd heeft om die zaak Vroomman te klasseren. Alblief. Ja, het was voor mij ook een verrassing. Uh. Maar hoe is dat nu toch mogelijk? Hebben ze weer schrik dat we op zere tenen gaan staan? Wie zit daarachter? Ik zou het niet weten, maar... Kan ik hieruit besluiten dat jij dat ook niet ziet zitten, zo'n doofpotoperatie? Dan moet je zeker besluiten. Ah. Eindelijk gebeurt er iets en dan zullen we het niet mogen oplossen. Ah, wel, dan zijn we het hier in elk geval roerend over eens. Nou, dat mocht gerust zijn. Ja. Ah, hier zijn we aan de vette vispoort, hier, Bonnek. Uh, wilt je nog iets denken? Ah. Ja, je moet niet, hè? ik stel het maar voor, want als je geen tijd hebt. Uh, heel graag, Pieter. Wat? Een drankje. Ah, ja, ja, ja. Dit is de eetzaal, Heer Waarde. We hebben nog een maaltijd voor u bewaard. Ja, dat komt dan goed uit, want ik heb razende honger. Ja. Ah, eh, brood. Volkorenbrood met koffie. Ja, eigenlijk eh, valt dat nogal mee... Mijn honger. ik denk dat ik dan maar toch een beetje zal vasten. Ik denk dat morgen vroeg. Wilt u mij dan nu volgen naar uw cel? Ja. Het is hier uh, wel rustig. Mm. Wij kloosterzusters eerbiedigen de rust. Ja, Amen. Uh, ik bedoel, vanzelfsprekend. Die uh, stilte is. Uh, Dit is uw cel. Dat. Uh, dat uh, ziet er uh, ook heel goed uit, uh, ja. Netjes, uh, sober. Ik denk. Hallo? Als oh, je weg. Ah, mij. Dat gaat hier ook mijn beste tijd nog niet zijn. Dat is nog erger dan in een bak. Nou, ja, even Hubert bellen dat alles in orde is. Hallo? Hubert? Ik ben het, Guy. Guy? Ik heb u toch gezegd niet te bellen? Kan er daar iemand horen wat gezegd? zegt? Wel, nee, nee, Ik zit in mijn cel en ik bel met mijn gsm. Ik wil dat alleen maar melden dat ik binnen ben en dat alles volgens plan loopt. Oké, okay, oké. Okay. Haak dan nu maar in en bel me alleen als je in nood bent. Alleen in geval van nood. Begrepen? En, Pieter, was het nog een interessant gesprek gisteren met onze mooie substituut? Een daar dat ga ik nu eens niet aan uw neus kwamen. En ook niet waarom we op het matje moeten komen bij de key. Nou, dat is voor mij even goed een vraag. Maar ik heb zo'n vermoeden dat ik wel weet waar de klepel hangt. Meneer? Ja, nou. Ah, eindelijk. Uh, Versavel heb ik niet nodig, hè, van in is voldoende. Ja, volgens mij zijn hij wel nodig. Versavel heeft de eerste vaststellingen gedaan. Ja, ik maak ja. wel uit wie ik wil spreken en waarover. Versavel, bedankt. Oh, vanavond, uh, Wat zei u, Versavel? Ik zei dat u ook bedankt bent, dus ik mag beschikken. Ik heb nog zoveel werk. Ja, we uh, beginnen dan maar aan het De deur achter ja. u dicht, hè? Ik protesteer officieel tegen het feit dat Versavel mij weg te handen... Vanin, Vanin, in de... Vanin, ga zitten. Uh, Vanin, ik heb Versavel hier niet nodig. Hè. Ik wil u alleen maar complimenteren met het werk dat u reeds gedaan hebt. Ik heb nog niet zoveel gedaan. Vanin, ik heb gisteravond nog een gesprek gehad met de procureur en met de burgemeester. Oh, God. Het zwaar gescheurd wordt... En beiden, gebracht. ik zeg wel, beiden zijn van mening dat er niet te veel ruchtbaarheid aan deze zaak gegeven moet worden. Hè. Ze zal sowieso toch wel geclasseerd worden. Dat kan wel zijn. Maar ik denk dat Vroomman... Het is op vraag van Jacques Fromman zelf... En jij gaat daarmee akkoord? Pieter, eh, soms. Eh, soms moet een. Ja, moet zelfs een hoofdcommissaris zich schikken aan de wensen van hogerhand. Wel, dat is niet mijn manier van werken. Ik laat me niet voor de kar van de familie Vroom Vrooman spannen. Zaak, Vroomman is een man met veel invloed, hè? Politieke invloed. Je zou beter een beetje meer aan uw carrière denken van in. Is dat alles wat je mij te zeggen hebt? Misschien kunt u een paar weken verlof nemen, als dat uw uh, geweten kan, zussen. Nee, bedankt. Ik woon in Brugge en het is zomer. Wat kan een mens nog meer wensen?